Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De oppositie heeft kritiek op het mensenrechtenbeleid... van minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. De WVD-minister wil bondgenoten niet meer op schendingen... van mensenrechten aanspreken en heeft het uit zijn beleid geschrapt. Hij wil zich meer richten op landen waar het echt mis is met de mensenrechten... De afgelopen 30 jaar stond het aanspreken van bevriende landen op mensenrechten schendingen nadrukkelijk in het beleid van buitenlandse zaken. En de oppositie wil dat dat zo blijft. D66 heeft daarvoor een motie ingediend. De VVD vindt het al verbodig. Nederland spreekt landen altijd aan op schendingen. Dat hoeft niet opgeschreven te worden, vindt de VVD. De Europese Commissie wil vanaf 2014 meer geld gaan uitgeven. De begroting zou met zo'n 150 miljard euro omhoog moeten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 Op het strand bij Egmond aan zee zijn 14 buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Het RIVM onderzoekt om welke stof het gaat. Bezoekers van zes strandpaviljoens mogen uit voorzorg niet naar de waterlijn. en Mensen die strandhuisjes hebben is gevraagd binnen te blijven. Vanochtend wordt aan de kust bij Egmond gekeken of er nog meer buisjes liggen.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 5 uur om precies te zijn. Dan uh, komt hij op de zon hier in Nederland. Je hoorde de Beatles, met name George Harrison. Die kon je beluisteren in Here Comes the Sun in 1969. Een van de tracks van de LP Abbey Road. Goedemorgen allemaal, dit wordt de laatste uur de nacht heen, anders bij de vader op Radio 1 met muziek van heen en verre van alle genres en de muziek van alle kanten. Om ongeveer half zes ga ik praten met uh, een van de organisatoren van het Koningspopfestival dat uh, dit weekend plaats zal vinden in Elslo. En verder kan je ook nog een uh, ticket winnen, een duur ticket voor een ander festival, namelijk het Bospopfestival dat volgend weekend plaatsvindt. Ik ga je zo dadelijk over een minuut of tien twee vragen stellen die betrekking hebben op dat Festival En weet je die goed te beantwoorden, dan kan je het antwoord mailen na de Nacht Anders. En dan maak je kennis op zo'n duoticket. Dus blijf luisteren. Karo Emerald, daar gaat het goed mee. Die is dit weekend te gast op het Park City Live Festival. Een festival dat in plaats plaatsvindt. En wat ook heel aantrekkelijk voor haar is, zij is op dit moment sterk stegend in de. Album-hitparade in, niet in Amerika, maar in Engeland. Vorige week stond ze nog nummer 17 en deze week op nummer 18. En inmiddels heeft ze daar ook een uh, gouden album gekregen... vanwege haar verdiensten voor uh, de verkoop van het album... Delighted Scenes on the Cutting Room Floor. En dit kan je daar vinden. Riviera Live, Caro Emerald. Nederlands trots, succesvol in de UK.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 Die lijden scenes van de cutting room floor al tijd te vinden in de Britse albumcharts. En deze week zelfs in de top 10 op nummer 8 staat ze daar. En je hoorde van die CD nog eens een keer het nummer Riviera Live. En ze schijnt ook succesvol te zijn in Amerika. Ik weet niet of ze daar een album leest, staat, maar in ieder geval, ik hoorde laatst van een collega die uh, daar op vakantie was in de Verenigde Staten, dat hij daar aan het shoppen was. En op een gegeven moment op de achtergrond ineens zomaar Carol Emerald, alsof je weer helemaal thuis bent. Goed, even de, terug naar vorige week. Toen heb ik een vraag gesteld naar aanleiding van het North sea Jazz Festival. Uh, Madeleine Peirou is een van de vele artiesten die daar uh, zal optreden. En in het kader van North Sea Jazz vroeg ik je wie was destijds in de jaren zeventig de, de organisator, de oprichter, zeg maar de Jan Smeets van het North Sea Jazz Festival. En ik heb een heleboel mailtjes binnengekregen. De juiste naam was namelijk Paul Arquette. Dat was namelijk degene die het North Sea Jazz Festival heeft bedacht... dat destijds in de jaren zeventig in Den Haag begon. Tegenwoordig dus in Rotterdam. Nou, degene die de cd van Madeleine Peru heeft gewonnen... Standing on the Rooftop, dat is Paul van Alberda woonachtig in Groningen. En de cd is inmiddels per post verzonden naar Groningen. Madeleine Peru. Standing on the Rooftop is ook deze week de Radio 1 cd. En daarop vind je ook dit nummer. Don't pick a fight with a poet. Madeleine Peru. When you're walking on the street And the people that you meet Make you want to start a big fight Cause they talk as if they're so right There is one thing to remember In case you haven't heard You can kill a mighty emperor But you cannot Smite a word. word So don't Pick a fight With a poet Don't Raise your hand Give in Cause the poet knows You can't win When you're twitching at the bar No one knows who you are And you wanna prove them all wrong You think that you are so strong You can try to make them listen you can try to be the boss but the storyteller is the one who calls the top boss so don't pick up fight with the pole The Cheshire grin, Making rhyme Out of broken hearts Crying to him And Two talks From a good time A toast away From fence fly Alleen Peru van de radio CD van deze week. Sitting, standing on the rooftop. Dat is de titel van het album. En je kon luisteren naar Don't pick a fight with a poet. Zo dan geef ik uh, je een opdracht, een paar opdrachten, en daarmee kan je een uh, duo-ticket winnen, een uh, ticket voor uh, twee personen voor het Bospop Festival volgende week in Weert. En een van de artiesten die daar uh, zal optreden, dat is uh, Joe Cocker. Hier hoor je hem nog eens een keer, Joe Cocker, met een liedje dat je ook kent van Robert Palmer. Every kind of people, dat gaat hij zingen. Joe Cocker. Said the fight to make ends meet. Keeps a man upon his feet. Just holding down his job. Try to show he can't be born. Fix every kind of people to make what life survive. Yeah, every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead duty to a king or to a creed Protecting what he feels is right Fights against the wrong within his life There's no profit in deceit Honest man know that revenge does not taste sweet Whether yellow, black or white never man's the same inside It takes every kind of people To make one life survive yeah. Every kind of people Just to make the world go around. It takes every kind of people Make one life survive, yeah Every kind of people To make the world Joe Kokker maar coveren en dat doet hij goed ook weer met deze melodie van Robert Palmer. Die heeft het op zijn naam staan. Every kind of people. Dat kun je nog eens een keer beluisteren van Joe Kokker. Joe Kokker die volgende week vrijdag de headliner is op het Bospop Festival en zaterdag dan zal Anouk de dag afsluiten. Het Bospop Festival voor de zaterdag heb ik een hele aantrekkelijke aanbieding. Een ticket, een ticket voor twee personen, je kan dat winnen. En dan ga je een aantal opdrachten geven daarvoor. Uh, Joe Cocker en Anouk die stonden namelijk al eens eerder op Bospop. Ik wil van je weten in welk jaar stond Joe Cocker al op Bospop... en in welk jaar stond Anouk al op Bospop. Als je het antwoord weet, de antwoorden weet... dan uh, kan je die uh, sturen naar de nachtwinkel anders. Ik geef je nu het e-mailadres, dan moet je zelf maar weer gaan zoeken... via www.vara.nl. En wat ik dan ook nog van je wil weten... als je dat uh, duo-ticket wil winnen, wie neem je dan mee? Je schoonmoeder? Je dochter of je vriendinnetje of je vriendje. Ik wil het allemaal van je weten. Dus nogmaals, Joe Cocker en Anouk staan dit jaar op het Bospopfestival, maar ze stonden er al eerder. Wanneer stond Joe Cocker op Bospop en wanneer stond Anouk op Bospop? Uh, het antwoord, dat kan je mailen naar De Nacht anders. En dan wil ik weer van je weten... wie neem je mee naar Bospop aanstaande zaterdag? Uh, een hele aantrekkelijke programmering zaterdag, Want dan treden daar op Katie Tunstel... Ringo met zijn all-star band. Brian Setzer, vroeger van de Swaycats, met een eigen band. Roxette, die, die komt er ook. Uh, Greg Elmond met een band. En verder ook nog Roger Hudson. En die kan je nog wel van En aan het eind van de dag... Die dag volgende week staat er, die wordt afgesloten door Anouk. Anouk die trouwens vanmiddag op het podium van Rock Werchter staat. Dit is van Together Together haar meest recente cd. Better of alone. ...van de songs die je kan vinden op To Get Her Together... ...de meest recente cd van Anouk. Anouk die dus vanmiddag uh, zal optreden op het Rockwerter Festival in België... ...maar volgende week, volgende week zaterdagavond... ...dan zal ze op een ander podium staan... ...namelijk op dat van het uh, Bospop Festival in Weert. En nogmaals de vragen, als je geïnteresseerd bent... ...in een uh, ticket voor twee personen voor dat festival voor uh, aanstaande zaterdag... Je moet twee vragen beantwoorden, want Joe Cocker en Anouk... die hebben namelijk al eerder op dat Bos Pop festival in Weert gestaan. En ik wil van je weten in welk jaar stond Joe Cocker er... en in welk jaar stond Anouk er. Het antwoord kun je sturen naar uh, De Nacht Klinkt Anders via e-mail. En dan wil ik ook van je weten, wie neem je mee? <laughs> Mooi. Goed, eh, tot zover dus bospop. En straks ga ik het met je hebben over een ander festival... ook in Limburg, het Koningspopfestival. Maar eerst nog even muziek van onder andere Diana Broomfield. En als je dat hoort, dan denk je van... dat is de opvolger van Amy Winehouse. Laat Amy Winehouse maar afkicken. Diana Broomfield die doet het minstens goed. Dit is nieuw van haar, het liedje dat heet Voelen. You're not the man Dat is van June Lodge samen met Rinzo en Mohamed. En daarvoor had je dan Diana Bloomfield uit Engeland voelen. dat was wat ze zong. Komend weekend zal het zover zijn. De 29e editie van het Koningspopfestival in het Limburgse Elslo. Ik zeg het maar even bewust het Limburgse bij. Want je hebt ook nog een Elslo in uh, uh, Friesland, als ik het uh, goed heb. En ik ga even praten met uh, Hans Frederiks. Goedemorgen, Hans. Hey, goedemorgen. Jij bent uh, een van de allereerste um, mensen die ooit aanwezig ben, is geweest bij uh, dat Koningspopfestival. Ja, dat klopt helemaal. Ja, okay. maar hoe, hoe is dat destijds ontstaan? Ja, hoe ontstaat zoiets? zoals vaak, hè. Uh, in, in de kroeg aan de bar uh, wordt een idee bedacht. En dat heette café in den Konings. En dan heb je ook direct de naam van het festival te pakken. Hmm. En hoe ging dat toen? Toen bedachten jullie op een gegeven moment van nou, we, we willen eens een bandje laten optreden? Of, uh... Ja, dat was heel eenvoudig. In het café was er al vaker live muziek. En toen hadden we met de Koepa's afgesproken van jij zorgt voor het bier en voor het eten. En wij regelen wel wat bandjes. En dan, dan hebben we een festival. Jullie regelen wat bandjes. Dus dat was meteen uh, groots opgezet dan, uh, als het gaat om bandjes? Nou ja, goed. Het was een onkostenvergoeding van 100 gulden per band. Hmm. En ergens in een tuin van een, van een, een, een oude van mij, daar was wat plek, en daar werd het gehouden met twee boosboksen, zeg maar. <laughs> maar goed, dat was dus uh, 29 jaar geleden. Maar jullie ja, zijn inmiddels verhuisd. Jullie hebben een hele unieke locatie. Ja, absoluut. Uh, uh, we liggen direct aan de oever van de Maas. Als de band op het podium staan, dan kijken ze zo stroomafwaarts de Maas op. En ja, dat, is, dat is heel mooi. Kijk eens aan. En hoe uh, nu jullie deze locatie aan uh, de oever van de Maas? Uh, dat is sinds 1997 nooit gedwongen, want onze uh, oude locatie werd bebouwd. Want ja, de overheden die blijven maar bouwen, dus we moesten nooit gedwongen verhuizen. En toen dus zijn we langs de uh, Maas uh, terechtgekomen. En dat is een mooie plek natuurlijk, want toch even misschien zeggen, Jan, Jan Konings, dat was vroeger een schipper, die voer met uh, blauwe harten van, van, van België naar Rotterdam. En uh, dat was ook de naam van het café wat ik net vertelde. Mm -hmm. Dus dat is echt een hele historische naam wat we hebben. Zo, kijk eens dan. Even kijken, het bijzondere van dat uh, Koningspopfestival dat is dat het uh, gratis is. Ja, ja, ja nog steeds. Ja, hoe kom, hoe, hoe, hoe uh, komen jullie aan de, de kosten om uh, iedereen te tracteren op zo'n uh, concert, zo'n popfestival? Ja goed, het blijft natuurlijk de sponsoring binnenhalen, hier en daar wat subsidies prokkelen. Maar ja goed, dat in het cultuurland weet je inmiddels dat dat steeds wender wordt... Mm. En verder natuurlijk de gasten die nuttig die, die nuttigen ook wat drank en wat, wat, wat etens waren. En daar moet het uh, allemaal mee doen, zeg maar. Ja, want het is, uh, wat ik weet, uh, ze komen uit uh, alle plekken van Limburg uh, naar Koningspop toe. Ook vanwege ja. de gezelligheid, want dat heeft wel iets bijzonders natuurlijk. Ja, god ja, iedereen pretendeert het gezelligste festival te zijn, bij wijze van spreken. Kijk, het is een laagdremtelijk festival, dat het gratis is. We hebben vele gezinnen met kinderen. Het is een hele unieke locatie, wat er net gezegd werd. En in combinatie met het programma, wat ook niet alledaags is, ja, hebben we een combi gevonden wat je grond spreekt en vandaar dat dus ze ook van Heinden en ver, zeg maar een koningspop komen. Ja, inderdaad. Jullie uh, kiezen voor, niet voor de hele grote namen. Ik bedoel, er zou geen uh, YouTube staan of Coldplay. Uh, nee, nee, Coldplay. <lacht> nee. <lacht> nee ge ja, gelukkig niet, zou ik bijna zeggen, want dat soort bedragen ook helemaal niet willen betalen, eerlijk gezegd. Nee, nee, we, we kiezen bewust voor, voor uh, uh, uh, een wat, daar noemen we dan maar een alternatief programma. Um, omdat uh, we of ik denk dat we genoeg festivals hebben waar A ah, grote namen komen. En waar ook, waar ook vaak uh, dezelfde namen komen, zeg maar. Mm -hmm. Dus het is niet zo moeilijk om dan te zeggen van nou wij kiezen dus bewust voor die andere kant. En we kiezen ook bewust om kleingalig te blijven omdat uh, ja, er zijn genoeg grote festivals, zeg maar. Ja, alleen het, uh, het interessante daarvan is dat jullie dan op een gegeven moment uh, bands contracteren... die dan mm -hmm. in een later stadium uh, uh, beroemd worden. Zoals bijvoorbeeld in 2004 Absent Minded, wat dan op ja. een gegeven moment uh, in België heel populair is geworden. Voiced, ja. toen nog heel klein, nu met Dazzle Kid uh, toch uh, landelijk beroemd geworden. Uh, Epica, Charlie D, hetzelfde. En uh, niet te vergeten Trinkle Finger. Trinkle ja, Finger die absoluut. nu op alle grote festivals uh, staan... Die hadden jullie in 2008. Ja, nou goed. Kijk, ik kan natuurlijk gaan pretenderen dat wij daar een neus voor hebben. Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Ik, bedoel, ik ga 34 oh, jaar... Nou, dat dacht aan... ik. <laughs> ja, ja, nou goed, dat heb ik gezegd. Maar ik ga 34 jaar naar Pinkpop. En Triggerfinger bijvoorbeeld, heb ik in 2004, 2005, ik weet niet meer precies welk jaar gezien. Mm. En als je dan zelf bezig bent en zo'n band komt op een lijstje voorbij. Dan heb je zoiets van, kip, ik heb je. Ja, ja. Wat, wat blijkt, dan breekt die band door. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja, precies, zo is dat. Even kijken, het is uh, aanstaande zaterdag uh, aan de oevers van de Maas. Hoe laat begint het? Uh, ja, goed, om um, um, twee uur zijn de mensen welkom. Om um half drie begint het programma. Mm -hmm. En dat duurt ongeveer tot één uur s'nachts, want ja, dan mogen we niet meer langer, want dan uh, is de vergunning voorbij, zeg maar. Oké, okay, en een van de bands, dat, uh, dat zijn de crooks? Ja. Nou, daar hebben jullie toch ook een uh, mooie vis mee gevangen? Ja, wat een zinnig leuk bandje. Een typisch Engels bandje noem ik het altijd. Heel opzwepend, heel, heel fris. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Oké, okay, ik wens jullie veel succes daar met uh, Koningspop in, aan de Oevers van de Maas in Limburg bij Elslo. En ik laat ja. je nog even genieten van uh, de koeks. Veel succes zaterdag. Ja, dankjewel. Hè. Oi. Oi, oi. Cooks met Godless Girl, een van de bands die aanstaande zaterdag... zal optreden op het Koningspopfestival aan de Oevers van de Maas in Elslo. Voor degenen die niet goed opgelet hebben destijds op school. Daar waar het gaat om topografie. Uh, Elslo, dat ligt zo'n beetje 10 à 15 kilometer ten noorden van Maastricht. Dat weet iedereen wel te liggen, toch? Goed, de verjaardagskalender. Bij deze staat er een kruisje achter, bij deze naam. Hij werd 60 jaar geleden geboren. André Hazes. The Has Gone, de originele van B.B. King... maar je hoorde uit 1989 de uitvoering van Andrea Hazes... Dit is Wat Ik Wil, dat is de cd die destijds uitkwam... waarop hij met diverse Nederlandse popmuzici uh, een LP maakte... met liedjes uit het blues- en rock-roll-repertoire. Hier hoorde je hem uh, onder andere zingen met Cas Lux... en andere medewerkenden op dat album. Dat waren onder andere Jan Akkerman en Herman Brood. En 60 jaar geleden werd hij geboren... Amsterdam, André Hazes uh, vandaag en hij overleed 23 september 2004 in Woerden. Andere mensen, muzikanten die vandaag jaardig zijn, Chris Hinsen, 1938 werd hij geboren. De Zweedse gitarist Ingwie Malmsteen, 1963 werd hij geboren. En de Nederlander Bastian de Raga's, de musicalster, 1971 toen verscheen uh, hij ter wereld. Uh, het popfestival uh, Rockwerchter begint uh, in de loop van de middag... en elke avond dan zal er uh, op het Belgische canvas aandacht aan worden besteed... aan uh, reportages en het wel en wee van Rockwerchter zo rond de klok van 11. Vanavond in ieder geval om tien voor half twaalf. En een van de bands die daar zullen verschijnen op Rockwerchter uh, we lieten al een hoek horen dit uur, maar dit is een andere band. BDI, hier hoor je ze met The Beat Goes On. Nog mag leven na Oasis. Ja, zeker is er nog leven na Oasis. En dat leven dat heet dan BDI. Nul Gallagher die mag niet meer meedoen. Maar Lyme Gallagher is met de andere leden van Oasis verder gegaan onder de naam BDI. En met zijn gezelschap zal hij op Rockwerter staan. En verslaggeving over Rockwerdig vind je dus uh, vanaf vanavond tot en met zondag uh, op het Belgische canvas op de televisie. Zo voor rond een uur of elf. Vanavond in ieder geval om tien voor half twaalf. Wat is er nog meer op de televisie, de Nederlandse televisie? Morgenavond op uh, Nederland 3 om half negen weer een aflevering van Lola zoekt brood. Waarin de dochter op zoek gaat naar uh, de geschiedenis van vader Herman Brood. Er is een vooruitblik op North Sea Jazz om kwart voor twaalf. Dat zal zijn uh, ook op Nederland 3. En op Nederland 2 om vijf minuten voor half twaalf. Ja, een icoon, een filmicoon. En dan had je misschien gedacht: er gaat die step Steppen Woolf draaien? Met Born to Be Wild? Nee, ik ga iets anders draaien uit die film. Namelijk de film Easy Rider. Don't pull guard that joint, my friend. Pass it over to me. Don't pull guard that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one Just like the other one You've been hanging on to it And I sure would like a hit Don't bogart that bogart. joint, my friend See it over to me. Inderdaad. morgenavond, vijf minuten voor half twaalf, Easy Rider op de televisie Nederland. Tweede zal die vertoond worden, Easy Rider met Dennis Hopper, Pieter Fonda en Jack Nicholson. In de belangrijkste rollen Jack Nicholson, wiens gezicht ook prijkt op uh, de vadergrids van deze week. En er komt een hele cyclus rondom Jack Nicholson op de televisie. De VPRO zijn een aantal films uit aanstaande vrijdagmorgenavond dus Easywaarde. En zaterdagavond een andere film waarin Jack Nicholson centraal staat uit 1970, Five Easy Pieces. Easy Easywaarde, een aantrekkelijke film, ook alweer uh, het feit dat het een hele aantrekkelijke soundtrack heeft. Want ik liet je al luisteren naar The Fraternity of Men... met het liedje Don't Bokker That Joint. Andere muziek die te beluisteren is in de film... is uh, bijvoorbeeld die van The Birds... Wasn't Born to Follow. En natuurlijk niet te Steppen Steppenwolf. Die uh, kan je daarin beluisteren met Born to be Wild. Dit was het dan, de nachting. De anders hier bij de Vara op Radio 1. De playlist, daar krijg je ook nog elke week uh, mailtjes over binnen. Waarom verschijnt hij niet meteen na de uitzending op... Uh, de site, dat heeft ermee te maken dat dit het programma met uh, hand, hoofd en ziel en zaligheid wordt samengesteld. En met hand en hoofd moeten we ook de playlist op de site zetten. En dat gebeurt in de loop van de dag in ieder geval. Voordat je gaat slapen morgenavond, dan kan je in ieder geval de lijst op de site bekijken. Dit was De Nacht het anders. Volgende week zijn we er weer tussen 2 en 6 in de nacht van woensdag op donderdag. Maar dadelijk... De toestanden in de wereld met Lara Renze en Marcel Oost, oftewel het Radio 1-journaal. We spreken elkaar volgende week weer. Mijn naam is Roekoen en dus een mooie dag verder. Hoi!